Kom langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. Met nu ZFM Luncht. Uiteindelijk ben ik met Robert-Jan op vakantie geweest naar Bonaire. En waarom was het leuk om met Robert-Jan naar Bonaire te gaan? Nou, daar zijn we gaan duiken. En waarom is het leuk om met Robert-Jan te gaan duiken? Oh, nou. Met duiken moet je namelijk een wetsuit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 een bakje filet américain moet je ook niet in de zon gaan leggen. Bij mij was precies hetzelfde aan de hand. Ik was aan het bederven. Ik rook het ook. Ik was aan het bederven. Dus ik tot te bederven in de zon... komt de hele tijd zo'n duikleraar aangelopen. En duikleraar zo'n beetje van die kakkenieuze type. Deze type is ook een beetje, beetje, een beetje vol volslanke man. Met zo'n zo polootje aan. Weet je. Echt zo'n type. Echt zo'n type. Als jij. Nee hoor, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ja, als 1500 man het zeggen, dan zal er wel een kern van waard in de grote vriend. Hey. Wat lullig, wat lullig. we? ik het leukste van de hele show. Echt zo'n Chris gestiepen. U, dames en heren, hartstikke lachen, vandaag gaan we lekker duiken. Hij begint mij meteen uit te leggen wat ik niet moet doen tijdens het duiken. Maar als je mij gaat uitleggen wat ik niet moet doen, heb ik al de neiging. Dus we gaan zeggen: U, dames en heren, maar boven water moet je niet aan het gaskraantje van de gasten zitten. Artsen lachen, maar ik moet niet aan het gaskraantje van de gasten zitten, jongen. Aaah! Mijn duiklasjes schrok zich ook dit ding. Die in één keer van die stijger af. Die duikleraar komt woedend op mijn afgelopen... Hey, Jochem, hartstikke lachen, maar moet je niet meer doen. Eh. Hij slaat me keihard met zijn vlakke arm op mijn verbrande schouder. <lacht> ik zeg, dat moet jij nog één keer doen. Kapitein Ortega? ja? <lacht> Dan snij ik jouw snorkel eraf. <lacht> Toen had ik die duikfles in mijn klap. En die duikfles, die viel uit mijn hand. Even voor de mensen die me niet kennen...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 Goed gezien. Lul. Nou, vervolgens heb ik die duivesse op mijn rug gedaan. Toen moest ik gewoon loodgorden om naar mee te komen. Toen nog finnen. En toen ben ik met finnen naar het water gaan lopen. Ja. Heb je ooit iemand met finnen naar het water zien lopen? Dat ziet eruit als je weer drie dagen hebt vastgezeten in een darkroom. Ik bedoel, ja. denk ik. Ja. Dus ik loop daar richting het water.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 Die blijft ook drijven als hij gaar is. Nou, vervolgens ben ik wel naar beneden Maar mijn krullen zaten precies tussen mijn huid en mijn duikbril in. Dus binnen een seconde zat mijn duikbril vol met zeewater. Dat zeewater stroomde recht erin. Mijn duikbril gaat erin. Waar het slijm oplossen van de afgelopen 3,5 jaar. Dus toen ik boven kwam had ik drie bakjes kwakje mole in mijn duikbril zitten. Waarop die hele grote Antillia zegt... Dat is een irritatiefactortje. Tja, goed gezien. Lul. Vervolgens ben ik weer naar beneden gegaan. Toen moest ik weer naar boven toe. Mijn bril was beslagen. Ik zag geen reet. Laat staan wel billen. Maar uiteindelijk stond ik daadwerkelijk op de zeebodem. Gut, de zeebodem. En meteen komt er een of andere Franse grijze duiker met een oranje mutsje met een puntje op mijn Bonjour. Hello, hello. Mm -hmm. Ik denk, gaat ga Stoom me nou versieren. Wat krijgen we nou? En ze ligt om La, la. Mm -hmm. Der, der. Mm -hmm. Weet ik dit? Klinkt als... Klinkt als... Bal. Klinkt als bal. gehad. Kwaal! Kwaal! Zo'n de kwallen achter mij. Zondag, ben je ooit gebeten door een kwal? Dat doet pijn.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 Gratis acupunctuur over mijn gehele bovenlichaam. Toen ben ik nog keihard naar boven gezommen. botste ik hard met mijn kop tegen een boei op. Bleek Robert Jan te zijn. En ik doe mijn bril af. Ik kijk recht in de ogen van een hele grote Antilliaan. Die staat met een piano op de kade en zegt... Ja, gaan, douchie, blijf rustig en leuster. Hey, you wake up in the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 The Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. the midnight open pavilion and the poor boys and the, the, the midnight special. Let the midnight special shine a light on me Let the midnight Morgen gaat uh, in deze bioscoop uh, voor het eerst draaien Dawn of the Planet of the Apes. En dat is het vervolg op het succesvolle Rise of the Planet of the Apes. En deze film uh, draait de komende week dus vanaf donderdag elke avond om half tien. En is geschikt voor twaalf jaar en ouder. Dan de film The Fold in Our Stars. Gebaseerd op de bestseller Een Weefout in Onze Sterren van John Green. En het gaat over de meeslepende, grappige, spannende en tragische reis... door het leven en de liefde. En deze film uh, start ook morgen. En dan om zeven uur. En alle komende dagen daarna eveneens om zeven uur... En deze film is eveneens geschikt voor 12 jaar en ouder. Dan de laatste... Nee, toch niet. Dan uh, de film Planes 2. Redden en blussen. Een nieuw komisch avontuur over tweede kansen. Gaat over een gedreven groep van de allerbeste blusvliegtuigen... die er alles aan doen om het historische Piston Peak National Park tegen felle bosbranden te beschermen. Deze film draait vanmiddag om half twee. Dus als u rent, kunt u hem nog halen. En vervolgens zaterdag en zondag om half twaalf. En deze film is geschikt voor het hele gezin. Dan uh, de Nederlandse film Oorlogsgeheimen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de Zuid-Limburgse jongens Stuur en Lambert beste vrienden. Tuur's vader zit bij het verzet en Lambert's vader is NSB'er. Dan komt Maartje nieuw in het dorp en vertelt alleen aan Tuur dat ze Joods is. De vriendschap knalt uit elkaar en het noodlot slaat toe. Deze film uh, draait uh, vanavond om 7 uur. En uh, zaterdag, zondag en volgende week woensdag om half 4. En deze film is geschikt vanaf zes jaar. Dan de film Walking on Sunshine is de ultieme feel-good film van deze zomer. Vol met 80s pop-classics. Zoals Holiday van Madonna, Eternal Flame van de Bengals... en uh, Girls Wanna Have Fun van Cyndi Lauper, om er maar een paar te noemen. Meezingen mag uiteraard. en uh, Het is uh, vanavond de laatste kans om deze film te gaan zien. En uh, hij begint om 9 uur. Dan, uh, hoe temp je een draak 2? In 3D. Het uh, spannende tweede deel van uh, de epische Hoe tem je een draak, draak trilogie. neemt je mee terug naar de fantastische wereld van Viking. Hikki... en zijn draad tandloos op het eiland Berk. En deze film draait vanmiddag om half 4. En zaterdag, zondag en volgende week, woensdag om half twee. En deze film is geschikt vanaf zes jaar. Tot zover. Very refugee, is that? And the ministerly not city, city to city. Zandvoort het er niet bij zitten en terecht dames en heren, want het is natuurlijk allemaal zeer subjectief uh, wat is lelijk en wat is mooi. En uh, kijk, als je natuurlijk in Zandvoort zegt van uh, de Boulevard is de lelijkste van heel Nederland, ja. Uh, dat, uh, die boulevard ligt er denk ik al een jaar of 30, 40 zo bij. En uh, die was mooi, maar dat hebben de Duitsers uh, in de Tweede Wereldoorlog allemaal gesloopt. Die handel. Eh, want het moest allemaal vrije zicht zijn en zo. Ja, en uh, wat is lelijk en wat is mooi? En natuurlijk wordt er op gereageerd. Onder andere natuurlijk door de burgemeester van Zandvoort en terecht. En dan moet alleen die band even starten. Die wil niet. Oké, okay. nou we laten u straks een reactie horen, want de, het bandje wil even niet starten. Moment. Dus even iets anders nog. Jawel. Het ritme van Sans van 10 Stupid <middag> cupid, you're a real mean guy. getting on me Francis, stupid. Cupid was dat. Nou, dat uh, fragment moet u maar te goed houden, want dat doet het niet. Dus jammer. Zandvoort en de regio. Het regio nieuws met Angela De Koning. Wat is dat toch steeds met die overvallen rolheimers? Vogels, honden, katten, vossen. Wekelijks feestmaal en een lekkere bindel in de straat. Vervolgens bellen inwoners de gemeente dat er rommel op straat ligt. Logisch, want we hebben veel te weinig aan één bak. is dan een veel geho gehoorde klacht. En dat is nou juist het punt. Als u uh, het afval afdoende scheidt... dus glas, karton, papier, kunststof en textiel apart inlevert... dan is er ruim meer dan genoeg ruimte. En op die manier houden we samen Zandvoort schoon.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 Uh, met de tien teams mee. En deze teams gaan tot het eind van het jaar... wijken bezoeken waar veel wordt ingebroken. Deze maand ruimt Stichting Noordzee... de hele Noordzeekust op Van Katzand tot Schiermonnikoog En dat is zo'n 350 kilometer kust in 31 dagen. Tussen Zandvoort en Ermuiden haalden vrijwilligers ruim 700 kilo afval van het strand. Elke dag lopen vrijwilligers een etappe van zo'n 10 kilometer... waarbij ze zoveel mogelijk afval van het strand opruimen. Afgezien afgelopen vrijdag was de kust van Zandvoort naar Emmaide aan de beurt... en ruim 100 vrijwilligers hebben zich hiervoor ingezet. De stichting hoopt dat badgasten ooit leren om hun eigen rommel op te ruimen omdat met name het plastic afval een bedreiging vormt voor de zee en haar bewoners. De hoeveelheid plastic die op dit moment in de zeeën en oceanen drijft... is groot genoeg om heel Australië te bedekken. Om overlast van smeeuwen, spreeuwen en kraaien tegen te gaan... heeft de gemeente Zandvoort in samenwerking met de ondernemersvereniging Zandvoort... een patrool beschikbaar gesteld... Uh, dit beroepsmatige afschrikapparaat ziet eruit als een megafoon en er komen angstkreten uit van de genoemde vogels, die zich hierdoor gealarmeerd voelen en het gebied uh, zo, zodoende als onveilig gaan beschouwen en dus ook weg blijven. De boulevard van Zandvoort is de lelijkste van het land, althans volgens de verkiezing die het NCV-programma altijd wat organiseren. De boulevard werd met de overdonderende meerderheid verkozen... tot de lelijkste van Nederland. Maar dat laat de VVV van Zandvoort natuurlijk niet op zich zitten. In een ronkend persbericht slaat de toeristische organisatie keihard terug. En uh, wanneer je op een prachtig strand uh, zit... en voor je neus een prachtig uitzicht hebt zee. Uh, dan heb je toch geen oog meer voor datgene wat er achter je gebeurt. En uh, daarbij uh, heeft onze uh, mooie badplaats uh, twee hele mooie natuurgebieden in de directe omgeving. Waar het goed fietsen en wandelen is. En ook in het centrum uh, bieden de bedrijven zowel de horeca als de winkels voldoende gelegenheid voor een fijn verblijf. En tot zover het nieuws. Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nog steeds liggen we onder invloed van een drukgebied boven Scandinavië. Het zorgt voor een west- of noordwestelijke stroming. Met aanvoer van ongewoon koele lucht voor de tijd van het jaar. In deze stroming trekken van tijd tot tijd buienlijnen over de regio. En dat is ook vandaag het geval. Het komt regelmatig tot een bui en daarbij is ook kans op onweer. Tussen de buien doorschijnt regelmatig de zon en de west- tot noordwestenwind is overwegend matig en het wordt niet warmer dan 17 graden. Vanavond en komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. De buienkans blijft, maar de, de kans op een onweersbui neemt geleidelijk af. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig en de temperatuur daalt dan naar een graad of 10 en tot zover het nieuws en het weer. or you don't belong to me.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 6,9 is Zonzee. Zandvoort en. Zomer is. c en, n n Wees dat wees that night was dat van uh, Freddy Fender. En zometeen krijgt u uh, nog een recept natuurlijk. Hè? Ook dat nog een keer. Dit is Debbie. Dame uit Haarlem, weer schild mee en het is En artiestenaam Debbie. Everybody join hands. the paper, what you see, war in Asia, hunger and greed, murder in the Bronx, rape in the park, pollution in the city, tomorrow. Chance. Once. En een, een bekende Harlemse band. Ik ben alleen de naam ervan kwijt. Dat, uh, misschien weet iemand dat nog. Maar, uh, toen heette ze nog Ria. Hè. Dat ook nog een keer. Na nou, deze plaat volgt nog het recept. Van de week. En eerst even Frank Sinatra. New York. New York. Start spreading the news. I'm leaving today and mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. up.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 courgette en spek en daarvoor heeft u nodig 500 gram penne rigate, 250 gram spekblokjes, 1 zakje roomsaus met tuinkruiden een kuipje paturé 1 zakje pittige geraspte kaas en courgette in stukjes champignons in stukjes gesneden een flinke gesnipperde ui en een teentje gehakte knoflook en eventueel wat zout en peper naar smaak dus een eetlepel olijfolie. De bereid, uh, bereiding gaat als volgt: kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Bak het spek gaar en bruin in een lepel olijfolie. Voeg dan de ui, knoflook en champignons toe en bak dit even mee. En bak tot slot de blokjes cuscina nog even mee. Voeg de aangemaakte saus met de paturé en de graskaas toe en laat dit nog ongeveer drie minuten koken. En breng op smaak. Eventueel met een beetje zout en peper. Ik zou zeggen eet smakelijk. En uh, het recept is inmiddels al geproefd. Ja. Oh? Dat heb je afgelopen vrijdag gegeten. Oh, is dat... Oké. Okay. Goed. Nou, u kunt het uh, straks allemaal rustig nalezen op Facebook, dames en heren. Want ik ga me voorstellen dat u niet allemaal direct zo snel kon volgen. Dus dat kunt u straks uh, even nalezen op onze Facebook-pagina uh, www.facebook.com uh, Zandvoort zandvoortluncht En als u daar kijkt, ziet u het recept. En als het eindigstens mee zit, ook nog een fotootje erbij. Ja. Ja, nou, maakt het leuk. Oké, okay, dankjewel. Six o'clock ago, now I feel alone and lucky I get my car and drive into the fields Where I had to work to get my money But listen, listen, now oh listen And this is the sound of a screaming name who asked to live with you Any, any anyway.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 De golden Earnings, met Sound of a Screaming Day. Dat is Twin Forks. En dat heet Cross My Mind. En dat is de laatste voor vandaag. Girl, really good of you. tell your for my Mind. Ja, oké, okay, dat was Twin Fox. En uh, dat was uh, Cross My Mind. Ook dat nog. Jawel. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. Zo, deze uitzending van ZFM Lunch zit erop. Morgen zijn we er uiteraard weer dan met Dolly als sidekick... En uh, nu even pauzeren en dan zometeen nog twee uur met de vinyljaren. Zo, aan de andere kant van het nieuws met de familie.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 het met het nos -journaal. De Franse president Hollande wil een internationaal overleg over de aanpak van de strijders van IS. In de krant Le Monde zegt hij dat er een internationale conferentie moet komen over de bestrijding van de islamitische staat. En dat niet alleen het gebruikelijke debat gevoerd moet worden over al dan niet ingrijpen. Hollande benadrukt dat IS goed gestructureerd is, over geld en wapens beschikt en veel landen bedreigt. Ook andere leiders zijn steeds bezorgder over IS. De Britse premier Cameron zei zondag dat hij een internationale coalitie wil opbouwen... om te voorkomen dat IS sterker wordt in Europa. De lichamen van twee van de Italiaanse piloten die gisteren omkwamen... bij een botsing tussen twee straaljagers zijn gevonden. Een van de lichamen lag in de rom van een toestel. Maar twee anderen wordt in het gebied ten noordoosten van Rome nog gezocht. De Italiaanse luchtmacht zegt dat er geen hoop meer is dat iemand het ongeluk heeft overleefd. Getuigen zeggen dat drie van de vier piloten voor de crash hun schietstoel gebruikten. Het aandeel van bouwbedrijf BAM is vanochtend onderuit gegaan. De koers kelderde met 20 procent. Aanleiding is een vertrouwelijk rapport van een zakenbank. Daarin wordt BAM vanwege allerlei probleemprojecten een tikkende tijdbom genoemd. Ook heeft het grootste Nederlandse bouwbedrijf een flinke schuldenlast. Morgen komt BAM met de halfjaarcijfers. En De VVD wil dat de meeuw van de lijst met beschermde inheemse diersoorten wordt gehaald. Volgens de partij veroorzaken de vogels veel overlast en moeten ze kunnen worden afgeschoten of vergast. Andere optie is het vernietigen van eieren, zodat er geen nieuwe jongen bij komen. Vooral in kustplaatsen zijn de meeuwen tot last, al dus de VVD. Zo graaien ze in vuilniszakken, beschadigen ze auto's, krijzen ze of vallen ze kleine kinderen aan. Het weer geregeld zon, afgewisseld door buien. In het westen en noorden kan het onweren. Het is een graad of 18. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.